Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. De harde lockdown in Sydney wordt uitgebreid. De autoriteiten maken zich ernstige zorgen over een uitbraak van de Delta-variant in de Australische Miljoenenstad. Er zijn de laatste dagen 80 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren mochten daarom bewoners van het centrum en omliggende wijken alleen in dringende gevallen hun huis verlaten. Dat geldt nu voor alle 5 miljoen inwoners van Sydney en de voorsteden. Zij mogen de komende twee weken alleen hun huis uit om boodschappen te doen, voor een bezoek aan de dokter of om aan het werk te gaan. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyd's neef, die sprak van een executie op klaarlichte dag. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend, maar noemde het ook een begin... Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven, zei ze. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. De zwarte Floyd overleed vorig jaar nadat Chauvin hem minutenlang met een knie op zijn nek op de grond had geduwd. Dat leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident is vorig jaar niet verder gestegen. Blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de politie. Het ging vorig jaar om 408 jongens en meisjes van onder de 18 jaar. Dat is net iets minder dan het jaar ervoor, maar wel twee keer zoveel als in 2018. Ook blijft het aantal messen oplopen dat bij jongeren in beslag wordt genomen. Verder constateert de politie dat jeugdcriminaliteit steeds meer naar de steden verschuift. De zogenoemde hotspots in de buitengebieden verdwijnen. In stedelijk gebied ziet de politie juist een toename van de jeugdcriminaliteit. Het weer? In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Oebak leeft. <tie> Ik het zit er nooit op. Nee, het gaat altijd maar door. Ja, sorry. Ja, dat moet, u moet er echt weer aan geloven hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak We willen het gewoon. We willen het gewoon, ja. Ik denk dat we er allemaal wel aan toe zijn. Ja, zeker. We zijn er weer een toe twee uurtjes slap gehouden hoor. Met hier en daar een, een plaatje dat ik gedraaid Maar Niet te veel of niet te veel plaatjes. Daar word ik zelf niet zo blij van. Goed, uh, welkom. Ja, u bent, Goedemorgen. Je bent weer aangeschoven. Zeker. En, uh, nou ja, het is een regenachtige dag. Gisteren was het toch wel wat beter. Van ja, vandaag. vandaag kan het allemaal weer, hè? Ja. Vandaag de 26e. Ja, hebben ze dat zo afgestemd? Dan dus ze ik, denk, nou dan blijven die terras ook een beetje leeg als het zo al regenachtig is. Nou, dat is het zeker. Dat is wel een beetje jammer. Ja, want ik hoorde gisteren opnieuw. Goedenavond. Goed nieuws. Niet morgen, maar vandaag al mag de horeca ook na tienen open blijven. Ja, zeker. En vanochtend op Radio 1 hoorde ik al iemand die had een, een nachtclub. En had met alle klanten had afgesproken van... Nou jongens, jullie mogen naar binnen. Moeten jullie wel even laten testen. En dan kan je zo'n QRL code ja. kan je erop vragen. En dan kom je binnen aan de deur en dan scan ik die en dan mag je gewoon naar binnen. Bleek dus dat hij gehackt was, een van andere testcentrum. Dus ze konden al die dingen niet uitlezen. Toen dus dacht die man bij de, die horecaonderneming... onderneming die nachtclub, hij zelf: Ja, dan krijg ik wel heel veel glazen die voor een deur. Laat ze dan allemaal naar binnen. Laat maar zien dat je je hebt laten testen. Dat je dat je, je inzet hebt heb getoond. gezonde samenleving. Mag je naar binnen? Toen ging die uh, uh, presentator, die uh, interviewer, aan de deur alleen mensen vragen: Weet je dat sommige mensen hun testbewijs kunnen niet, uh, kunnen niet voorleggen? Kunnen niet overleggen? Oh, dus er kunnen mensen binnenlopen die misschien. Ja, er kunnen mensen binnen. Oh, en die gingen weg. Nee, die ging even goed naar binnen. Oh. Dat duurde even een half uurtje en dan zakt iedereen zo. Ik denk van, nou ja, het zal allemaal wel loslopen. Denk je, oké, okay, ja, ja, het is ja, een goede intentie. Het was ook wel zo dat het uh, aantal besmette mensen nog maar 27.000 was, wat rondliep. Oh, geen dus dat idee. Dat is dan ook wel een minder, hè? Ik zeg wel dat we 12 miljoen mensen zijn gevaccineerd of zo, geloof ik? Ja, ja. ik heb mijn tweede prik gehad deze oh. week, dus ik ben klaar. Uh, en een klaar. stijf, stijf armke? beetje wel, okay. beetje, maar voor de rest uh, prima. Niks. Oké, okay, nou, ja, mooi. Ja, dat was een de, de gemeen prikkie, maar oké, okay, weet je. Een gemeen dat, dat prikkie? Al, ja. Oké. Okay. Ja, is iemand zei, ja, ik doe het lekker langzaam zo. Oh, ja, die zijn. Ja, okay, <laughs> ja, ja, heerlijk. Nee. nee, maar je kan het maar gehad hebben, denk ik dan. Hè? Jazeker, gewoon in de maat lopen en klaar. Nou goed, straks nog heel gedeelte in het gaan over het feit... dat ze steeds meer bezig zijn om de dromen van de mens te beïnvloeden. Oh? Ja, dat zijn echt de... de, de, de ja, de detailhandel, mensen die spullen willen verkopen... die zijn er maar bezig, weet je wel. Iedereen heeft zo'n speaker thuis staan En uh, die speaker staat s'nachts ook aan. Dus misschien kunnen vier de speaker... Oh, je mag allemaal oh. gefluisterd. Uh, iets. Uh. En uh, plaatjes die andersom gedraaid worden stiekem s'nachts? We zijn er weer. Oh. En UFO-rapporten zijn uit. Van oh. piloten die serieus daarna hebben gekeken. En denken, ja, ik weet echt niet wat het is. Dit moet echt niet van hier zijn wordt. Nou ja, begrijp het al, veel hoor. Laten we eerst maar eens een plaatje doen. Oh, dit is zo leuk hè. Met knippen naar het verleden. Dan Aubach. Leuk dit, hè? Doet zo denken in de jaren 70. Die krijgen toch een beetje denken: oh ja, dat waren mooie tijden. Die heb je allemaal niet meegemaakt. Oh sorry, ik dacht gewoon even dat ik er wel uh, iets mee had. Maar goed, uh, Dan Oubach komt natuurlijk van uh, The Black Heath. En die maakt natuurlijk best wel wat stevige guitarheadie. En hij heeft zelf meer een voorliefde voor toch wat rustiger muziekjes. En dat kan hij dan solo uitbrengen, natuurlijk, zeker weten. Goed, The Black Heath hebben ook al een tijdje weer een nieuwe album uit. Dus mocht je weer het rockwerk van hem willen horen, dan is dat ook op de markt te vinden, natuurlijk. Zeker. Het is de uh, leefd. straks onder andere nieuwe muziek van de Paul Whites en uh, Lucy Dacus. Ik ken je het niet. Maar dat is leuk. Deze Lucy Dacus. Verder kijken we in de krant. Het zijn van die berichten die om de zoveel tijd dit tevoorschijn komen. Oud gegeven, natuurlijk. Wil degene die deze fles vindt, laten weten waar hij hem heeft gevonden. Dat schreef George Morrow in 1926. Hij heeft toen een flessenpost in een rivier gegooid... en het duiker, duiker trof hem afgelopen week aan uh, en uh, op, de, op de bodem van de rivier. Hij heeft hem uh, kunnen achterhalen waar hij vandaan komt en uiteindelijk heeft hij nog contact gehad via de dochter Michelle. En die is ook al 76 natuurlijk. Logisch. Zo, wat leuk om dan ja, zo'n bericht van je vader te ja, krijgen. 95 jaar later. Hè? Gewoon ongelooflijk. Leuk. Ja, Ongelooflijk. Iedereen, ja. Ja, iedereen heeft het ooit wel eens gedankt. Een flessenpost. Heb je ooit zo'n flessenpost ergens gewoon uh, ergens neergegooid? Nee, eigenlijk niet. Of een briefje ergens tussen gestopt? Um, ja, maar dat zijn bij een soort klaagmuren en zo. Oké. Okay. Dat soort dingen. Dat je ergens bij uh, oh. uh, Bocca de Verita... daar kan je dan ook... Uh, probeer, ja. uh, bij, uh, natuurlijk bij het balkon van Romeo en Julia. Daar kan je ook wat uh, in de stoppen. Oké. Okay. Overal van die dingetjes waar je wat in kan doen. Ja, oké. Okay. En natuurlijk in de... Uh, wat hebben wij nou in uh, Zandvoort zo'n... Uh, uh, dat je na honderd jaar wordt het geopend. Dat is op het uh, plein daar. Voor oh ja, de, uh, oh, ja. Voor de een, een, een tijdcapsule. Ja, ja een daar tijd. heb ik wel wat in gedaan. Ik heb het altijd met, uh, als ik dingen opnieuw bekleed, dan schrijf ik altijd de datum op en dan zet ik altijd bij van uh, mocht dit een jaar uh, later worden bekleed bij een klootzak. Echt waar? Ja, sowieso heb ik alles beschreven. Wat <laughs> je denkt, we zijn van die gasten die kopen gewoon iets dat bij. Ik van wie dit leest, is gek eigenlijk. Ja, nou, gewoon er... niet bedoeld. Dan heb je hier met de en zieligheid, zaal en zieligheid. Ja, dat is gewoon een mooi woord. Ja, heel nou, heb, mooi. Ja. Heb, je hem, heb je hem opnieuw bekleed en dan gaat iemand hem een jaar later opnieuw laten bekleden. Terwijl het stofje gewoon helemaal nieuw is en denkt: wat ben jij toch gewoon een klootzak? Nou, maar dat weet je toch helemaal niet, wat maak jij hier nou terug? Daar zet ik een datum op altijd. Dat ze ja. weten. Nou goed, ik schrijf wel vaak een naam op, uh, op stoelen die ik dan bekleed heb. Ja, nou, ja je mag... Het ah, ja. is wel grappig toch om te doen. Het is gewoon uh, de, ja. masters, niet de, de master's voice, dat idee, weet je wel. Van, ja. Uh, ja, je eigen token erop zetten. Ja, zeker. Je wil wel laten zien dat je, je geleefd hebt. Ja. Ja, gewoon... Ja. Niet alleen dat je kinderen het uitdragen... maar dat iemand anders een, een toev of toevallige bijganger daar heeft ook iets van jou mee gepikt. Hè? Okay. Want volgens je kinderen heb je het natuurlijk nooit goed gedaan. Dat is, gaat, maar, ja, gaat maar je het hebt het ook niet geleefd, ben je echt een uitgezakte oude man. Ja, zeg, zoiets zo je Nou, ja. lekker dan weer. Goed, andere berichten uit de wereld. Ja, er, er is in, in uh, Groot-Brittannië heb je natuurlijk die pier in Brighton. Daar is wat raars gebeurd, want door een technische storing... Zijn er duizenden ponden in rekening gebracht bij klanten die uh, in, in april dus de attracties hadden bezocht? En toen bleek dus, er was een fout bij de betaaldienst. Want bij het verwerken van de betalingen is de datum van de transactie per ongeluk gebruikt als het besteden bedrag. Dus okay. het was een. Uh, hè, uh, een uh, 18 april was het dan. Yeah. 210418. Eerst het jaar en dan de maand en yeah. de En er uh, was het bij allemaal 2104,18 euro 18 ja, ja. afgeschreven. Oh ja, ja, ja. Nou, de Jeetje. mensen die hadden echt zo van, wat is dit nou voor raars? Nou ja, het bedrijf gaat alles aan doen om de fout zo snel mogelijk te herstellen. Getroffen klanten kunnen het afgeschreven bedrag... dus binnen vijf werkdagen weer terug verwachten op hun rekening. Het, het is straks allemaal gewoon niet terug te halen... want de computer die weet het gewoon allemaal veel beter. Die gaat het weer uitrekenen, die is soms een klein beetje in de war... en die maakt dan echt hele grote fouten op blijkbaar. Ja, want die, wat was een mevrouw? Die had, gewoon, uh, ja, die had alleen maar uh, eventjes een paar suikerspinnen gedaan... met de kleinkinderen en uh, een paar attracties. Dat ja. was het. Ja. En dat was 85 pond. Nou, dat was weer 2100. 2100. Ja, dat is ja, toch wel uh, vrij wat. Vrij veel, hè? Afgelopen week, uh, ja, dat computers toch fouten kunnen maken. En de computers mooie dingen kunnen maken. Dat is ook zo. Want afgelopen week kwam het verhaal ontdekt, dat, was dat Ze hebben de zijpanelen van, de, van, van uh, noem je dat? Uh, Rembrandt, de nachtwacht, weer teruggeplaatst. En uh, ze hebben uh, displays gemaakt aan de zijkant. En ze hebben digitaal hebben ze hem uh, weer aangevuld. Ze hebben natuurlijk dus ook ooit een klein kopietje gevonden... van een ander schilder die ooit het had nagemaakt voordat hij werd ingekort. En dan weer zeiden moest tussen twee deuren moest die geplaatst worden. Of zoiets. Ja. En toen hebben ze software gebruikt van de stijl van Rembrandt... en met de afbeelding van die andere man. En toen heeft de computer bepaald... Hoe Rembrandt het zou zijn. Uh, hoe het hij zou hebben geschilderd. Ik dacht ik van: jeetje, dus dat is de toekomst. Wij gaan er maar vanuit dat de computer rekent dat het het gewoon. Dat kan wel goed weten. Die rekent het gewoon allemaal wel uit. Je kan er ja. ook gewoon een schilder op zetten. die ervoor doorgeleerd hebt, die dat gewoon in de hand hebben. Nee, dan laten we de computer het uitrekenen. Dan komt het digitaal, komt het op het scherm. En dat, dat nemen we dan aan voor waarheid. Ja, maar dan. Denk, zover zijn we. Al. Dan word je toch ook niet onsterfelijk. Ja, dit, wel degene uh, wiens stijl wordt gekopieerd. maar als jij zelf zoiets gaat regelen, dan word je niet onsterfelijk. Want dan heeft de computer dat gedaan. Ja, de computer heeft het gedaan. Ja, het dat gaat, ja. gaat natuurlijk allemaal om Rembrandt weer... Ja, de computer een stukje no. van zijn gedachtegoed weer terug te halen. Het ja. gaat soms heel ver op. Ja. Goed tijd voor de heftige gitaarmuziek. Altijd op de vroege morgen. om al die nare gedachten zijn bij je hoofd te blazen. En dat lukt bij deze plaats. De fail wide. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergst vind. It's not the best. De wereld van Toebak leeft. En de In the summer, I was sure heaven, but I was Taught me how to build a fire And to spread the Everybody went into worship and we hands above our heads Reaching for God Back in the cabin snorting up in your bunk bed You were waiting for a revelation Of your own. Thank you. Lucy Dacus. Ja, hij komt uit Richmond, Virginia. Dit is het derde album in zijn aflevering. Het is nummer 26. Het zit redelijk goed aan de weg. En het laatste album heet Home Video en zeker aanrader. En dat geluidje in de ting, dat is zo bekend, dat maakt het zo mystiek. Altijd deze plaat ook. Goed, uh, Lucy Dacus. En dat heet. Uh, uh, Dead Dress? Nee, ja, uh, VBS. Zo heette het. Daarvoor had namelijk een andere plaat. Dat was een Pale Whites. En dat heet Dead Dress. En de videoclip is uh, best wel gra grappig. Dat zijn drie dames gehuld in een witte jurk. Een trouwjurk, jawel. En die gaan de bank overvallen met bosjes bloemen. Oh. Leuk gevonden. En uh, bleven ze ook onderschotten, mannen? Of hadden ze zo van nou... Uh... nou de, de mannen durfden natuurlijk de dames niet neer te schieten. En uiteindelijk hebben de dames de heren neergeschoten, oftewel van de politie. Nou. Oh, ja, grappig. Ja, zo is op z'n vrijdagavond zit je helemaal vast aan dat soort videoclipjes. Echt, lekker ah. hoor. Nou goed, in een zorg, kracht, ja, gebrek aan personeel. Uh, komt het ook allemaal door het Je Zit er helemaal vol nog met behandelingen. Het schijnt dat was de 1,14 miljoen. Hè? Wat is het ook? Ja, er zijn mensen uh, overleden doordat dat. Ze... 1,4 miljoen minder verwijzingen zijn geweest door naar het ziekenhuis. En uiteindelijk uh, moeten echt heel veel mensen moeten onder andere voor knieoperaties... ...oogoperaties, moeten nog worden gedaan... Gewichtschirurgie moet worden gedaan. En, en momenteel zijn ze bezig met het uh, personeel een beetje in watten te leggen... ...omdat ze zoveel, zo hard hebben gewerkt en zoveel overuren hebben gemaakt. Hebben ze nu zeg maar, de zomerweek in de Maastad. En dan krijgt het personeel veel fruit. En dan mogen ze wandeling maken en, en zijn massagestoelen... Zo, sure. dat is ook wel weer leuk. Nou goed, uiteindelijk uh, ja, loopt heel wat uh, zorglopers achter. We kunnen 150.000 extra patiënten per jaar erbij hebben. Maar er is tekort geld. En uh, er wordt sowieso gewezen door het ziekenhuis ook. om als jij een operatie moet laten uh, doen. Een collega van mij moest haar ogen laten opereren. En op een laatste moment ging dat niet door. Er kwamen wat uh, spoedjes tussendoor. En toen zeiden. Uh, de, de, de behandelde artsen. Ja, ik moet ook nog op, uh, op uh, vakantie, dus dit wordt pas veel later. En toen lag ze op de tafel, hè? hè? En het ging allemaal net niet door. Omdat nou, er is pas poetjes tussendoor wat kwam. Wat is dat nou? Lig je al op de tafel? <laughs> ja, zat nog net in die verdoving gehad, met schilderwijn, eigenlijk. Maar goed, uiteindelijk um, ja, is dit toch wel even een puntje om dit aan te pakken. Er moet gewoon meer geld worden. En overleg met je zorgverzekeraar. Kijk, je moet echt de best doen. Echt zijn best doen om jou een plekje te krijgen. Om wel die operatie te krijgen. Daar betaal je voor. Dus hij mag, die zorgverzeker mag best voor jou aan de, aan de gang gaan. Om te kijken, nou is daar geen plek, maar is daar wel plek. Dan moet je wel een tientje bij betalen. Nou, dat doe ik graag. Ja, ja. En parkeerkosten ook, dat neem ik er ook bij. Geen punt. Dus wees uh, creatief. Laat okay. je niet zomaar uh, het bosje sturen. Oké, okay, nee, dat laten we niet doen. Ja. Uh, er was een mevrouw en die had voor haar jarige man... had een speciaal verjaardagscadeau gekocht... om hele mooie automatten voor de Fortiera. Kostwoord van haar man. En uh, ja, ze hadden dus die uh, matten dus besteld. En het was ook best wel een bedrag, 245 pond, dus bijna 300 euro. En toen uh, werd het pakketje afgeleverd. had ze al zo van dit klopt niet. Want het voelde alsof de doos leeg was. Oh jee. Dat bleek niet het geval. Er zaten echt vier vloermatten in. Alleen ging het om minuscule replica's. In plaats van de echte exemplaren waar ze op gehoopt. Oh. En uh, haar man reageerde heel kalm op Linda. Ook zij probeerde de humor ervan in te zien. Maar uh, ja, je kan een uh, klacht indienen. Maar uh, dat lukt dus niet, want de website is inmiddels offline. Wat een ze, is, is uh, creativiteit. Er is van plan om aanbiedingen op internet in het vervolg kritischer te bekijken. Dan heb je dus gewoon een zo'n uh, mini-show-autootje. Ja, uh, die kunnen ook heel duur zijn. Ja. Ik, ah. ik, ik bedoel, ik ben zelf ook een stoelverzamelaar. En uh, je hebt de hele mini-stoeltjes en de iems ja, ja, ja. van uh, Charles Ims, dus ook En Charles, sorry, Ims. Uh, die, die, ja, die, in het klein is hij te betalen. Dan is hij iets van 400 euro. Dat is leuk. Dan heb je een originele Vitra Eames stoel Of misschien wel een Herm Herman Miller. Maar je wil natuurlijk wel in zitten. Ja, dan zit je aan een prijs van 4.000 euro. Oh, Oké, okay, dat is dus dat ook anders. Zo zo dus, yeah. uh, okay. zorg even, de, als er eentje te koop staat, dat ze even een hand na zetten. Dat je denkt, van, oh, oh ja. ja, nu begrijp ja, ik het papier die zo goedkoop is. Je hebt wel goedkope natuurlijk, hè, maar ja, daar zit je twee keer in. Dat valt de, de rugleuning eraf. Nou, zonder gekheid. Ik overdrijf een beetje. Maar goed, dat is natuurlijk niet het origineel. Jij maar het is wel het heel keurig dat je dan 330 euro betaalt. Of ja. 300 euro. En hij had, dat, dat, huisje, dat autootje kon je er niet laten bijkopen. En dan had hij toch het gevoel dat hij... Ja, dat het wat was. Dat ja. nog het nog wat was. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ja, dat je het dan op die manier compleet maakt. Dat je later ja, weer... Kijk, hier heb je op. de stoelmatjes. De stoelmatjes. <laughs> Ongelooflijk dat ze Pas ook gewoon... Pas Ja, dat je dat soort dingen ook gewoon nog uh, kan kopen. Ik bedoel, zo'n bijzondere auto is het volgens mij. Ja, het lijkt mij ook gewoon van... Het is gewoon met een malletje ergens uitgehaald ja. zo. Dus ik, nou, oké. Okay. Maar goed, <laughs> dit is wel opgezet om uiteindelijk gewoon de boel op te lichten. Dat is onduidelijk. Goed, lekker straks de zand voorste berichten naar de volgende plaat. Orange skyline hier uit Groningen vandaan. Keep it together. Do you ever wonder what it is you're made of? I don't know, maybe it's something you're afraid of. Last question and you're looking for an answer. You wanna know if you're a lover or a dancer? Find a way. For what you wanna say, trust I know for yeah. you in het Orange Skyline Nederlands beentje. Je maakt een geinige muziek. Ze hebben al eerder hits gehad. Eerder hits gehad. En dit is weer de laatste. Het is, het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Zeker. We kijken even naar de Zandvoortse berichten. studenten willen meer kleur aan de grauwe entree van Zandvoort. De Hogeschool Amsterdam. Ze hebben daar ooit 50 studenten voor benaderd. En die hebben een plan gemaakt. En dat hebben ze afgelopen 14 juli ge gepresenteerd. En daar waren het ook bij aanwezig. Onder andere David Molenburg, onze burgervader. En ook Elf Verheij was daarbij aanwezig. Ze waren geëmotioneerd, ge geïnspireerd door al die mooie kleuren. En uh, op de website van Zandvoortse Kant kan je die projecten goed uh, bekijken. En dan kan je zien wat er allemaal van plan is. Uh, als, je, hey, als je zelf nog inbreng hebt, kan je ook daar naartoe gaan. In uh, kan je zelf dingen inbrengen. Uh, het waren tien groepjes van vijf personen. Er waren allerlei uh, posters gemaakt, banketten, een businessplan... Ze nou, zijn heel creatief bezig, deze studenten van de hogeschool van Amsterdam. Leuk dat ze meedenken. Dit is voor hun natuurlijk ook de waterkant van Nederland. Dat is ook wel weer waar. We ja, als ze naar de strand gaan, dan gaan ze ook naar Zandwoord. Als ze in Amsterdam wonen. Goed. Ja, er is een uh, verdachte aangehouden na een beroving op uh, afgelopen donderdag, gisteren, de, eergisteren. Op de Nicolas Beetslaan, de 18-jarige man uh, zonder bekend woonadres is aangehouden op verdenking van diefstal... En dan uh, liep er namelijk een 41-jarige vrouw over de boulevard van de Favosje... op weg naar het strandpiljoen toen ze van achter werd benaderd door een man. En die trok plotseling haar uh, tas van haar schouder en ging er vandoor. De snoodaard. Ja. Yeah. En het slachtoffer, waar direct de politie is, ging gingen zoeken. En uh, toen zij de mogelijke verdachte zagen, uh, maakte die zich snel uit de voeten. Dus ja, dan gedraag je je al verdachte, hè? Ja. Yeah. De man raakt uit het zichtwistig te verstoppen... maar een hondengeleider ging met politie politiehond de buurt in... en de hond kan de verdachte snel op het spoor. En de tas is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar... en de man die is natuurlijk even vastgehouden. Jazeker. Dus die zal toch wel het een en ander... Laat die, la, laat die... Ja, laat hem maar even los. Ja, dat leert je wel. Hoor. Als die hond even op hem oh, zeg. dan is de toekomst echt verknald. gewoon. Maar dan blijft hij al van die tasjes af, gek. Goed, verdere berichten uit de krant is dat... Uh, de, uh, kijk, oh hier, ja, dat is wel leuk... Een nieuw skatepark gaat er aankomen. Eindelijk zijn ze al twee jaar bezig om de skate, skatersliefhebbers tegemoet te komen. Er is nu een skatebaan vlak naast, de, naast het spoor. Ik rij er elke zaterdag voorbij. En dat is, ja, die is oud en het is onveilig, want er ligt namelijk ook glas. Er ligt alleen glas op de grond. En dat werkt allerlei blessures in de hand, dus dat moet... Bij een nieuwe skatepark anders. Maar ik denk vanzelf, glas op de grond kan overal volgens mij. En waar komt dat glas vandaan? Dat komt niet van ouderen die daar staan rond te hangen. Voor mij zijn dat ook weer. Die, uh, ouderen. hangouderen ouderen die vervelend zijn. Uh, ik weet ja, niet hoe het is. Ik zie dat er wat kunstgebieden liggen hier. En ja, is dat dat vervelend is. Maar goed, Tijn van 18. Is, is er fanatiek mee bezig geweest. Uiteindelijk zijn ze met de uh, burgervader om de tafel gaan... en uiteindelijk ook met uh, Raymond van Haften. En uh, uiteindelijk uh, zijn ze ook bij vergaderingen aanwezig geweest... en nu moet begin september moet dat gaan gebeuren. De nieuwe skatebaan die komt in de buurt van Circuit Park Zandvoort. Dus niet in de buurt van, het, uh, van de trein, want dat is toch een beetje onveilig, vinden ze. Maar Goed? ik heb zelf het idee, als dat dan zo ver weg is uh, uit het dorp... Ja? Dat, er, dat er dan veel minder kinderen daarheen gaan. Ja, ja is dan, uh, ik hoop dat ze daar naar gekeken hebben. Want ja, je pakt je bordje en je gaat even snel een rondje doen. En dan moet je eerst helemaal naar het circuitpark. Ja. Ja, dit, dat is ja. nogal ver uit elkaar waar het nu is en waar het een circuitpark... Ja, ja. Waar <laughs> het daar gaat worden. Goed, nou ja. Gisteren was het feest. Oh. En toen bestond de zeeweg exact 100 jaar. En uh, het was destijds de eerste vierbaansweg in Europa. Dat vind ik ook wel bijzonder. <laughs> Ja? ja, 100 jaar geleden. Hè? Dat hebben we natuurlijk over twee, 1921. Hè? oh was je ja. al zo oud die weg? Ja, blijkbaar. Wauw. En destijds was het dus de eerste. Daar zal mede vanwege een recent ongeluk met twee dodelijke slachtoffers... op gepaste wijze bij worden stilgestaan. Ik reed het nog langs uh, gisteren. Dit is toch een plekje waar die twee meisjes uh, ja, ik heb overleden zijn. Ja. Om half één wordt, werd er een ritje gemaakt over de zeeweg en de boulevard... Met, pre-war klassieke auto's. En later op de dag werd het eerste exemplaar uitgereikt van het boek 100 jaar zeeweg dwars door de duinen van Bloemendaal. En verder wapperen de komende maanden langs de Zeeweg vlaggen met 100 jaar zeeweg en staat er bij de reddingsbrigade een groot verlichte 100. En die was eerder al gebruikt bij de stad Schouwer in het Canemere Lyceum. Het is wel grappig dat zo'n uh, lichtbak dan uh, op verschillende plekken uh, wordt ja, gedaan. Ja, ja, ja, ik weet nog wel de eerste keer, en van de eerste keer dat ik naar Zandvoort ging, dat, toen ik wat, ja, wat ouder was, toen ik een beetje kon, goed kon nadenken, dacht ik zelf, jeetje, ik rijd nu op het circuitpark. Jeetje, al die bochten door de, de ja, duinen. Het, het is ook een heerlijke weg om ja, te rijden. Heerlijk, om hard te rijden ook gewoon. Ja, ja zeker. 80, maar ze willen dus nu wel de snelheid verlagen. Ja, 30 Vanwege of zo. Ja, maar zo. ik denk dat zelf, ja, weet je, uh, over het algemeen, ze, ze, ze hebben ook wel bord met advies -snelheid. Maar ik zag ook wel dat uh, toen ik uh, die, die uh, bloemen zag liggen vanwege voor het ongeluk, yeah. dat, uh, dat het op de andere baan was. Dus ze hebben we blijkbaar echt tegen de richting ingereden. Oh. Ja, nou ja, als je, jij verwacht ook niet zomaar een brommer voor je neus. hè? Op het moment dat jij uh, richting Zandvoort rijdt of zo. Oké. Okay. Het uh, nou. dat lag aan die kant. Oké, okay, nou. Dat vond ik wel bizar. Ik had dat, van: oké. Okay. Misschien wel doorgeschoten of zo. Ze hadden we waarschijnlijk gewoon een beetje lekker zitten tetteren, voordat ik ben op de brommer. Ja, oh, dat ja. zou ik kunnen. bijeenkomst voor senioren cybercrime oplichters. Er worden steeds inventiever om mensen toch uh, aandacht te trekken. En uh, vooral ook meekijken met het uh, met pinnen en de babbeltrucs en hulpvraag via WhatsApp. Het is allemaal bekend natuurlijk. En zaterdag 28 juni is vandaag. En uh, 5 juli uh, komt er twee bijeenkomsten. En om 2 uur is het een blauwe tram. Maike Koper uh, gaat er een gezellig en leerzame moment bijkomen, uh, bij uh, van maken. om mensen te, te, te attenderen op het feit. let op hè, uh, wat, wat er gebeurt om je heen. En uh, nou ja, goed, ouders zijn makkelijk slachtoffer. en dat is af en toe. Oh, komt het in Zalten weer tevoorschijn. Hè, dat iemand toch weer. was iemand die ook iemand binnen had gelaten. Een ouder iemand. en die had gezellig zitten babbelen. en uiteindelijk kwam ze erachteraf. dat er toch wel achter dat er een aantal dingen in huis verdwenen waren. Ja. Ja. Maar heb jij dan dus. zoveel dure dingen in het zicht staan? Dat vind ik dan ook altijd wel uh, bijzonder. Ja. Hè? Nou ja, daar denk je niet meer over na misschien. Dan gaan ze toch in een paar laadjes. En ze wonen klein, dus je hebt het huisje ook zo doorzocht. Ja. ja. Dat is ook weer zo. Goed, tot zover de zandvoortse berichten. Tweede gedeelte hebben wij meer van dit soort berichten. eerst maar even een lekkere muziek van Duane. Uit de nieuwe serie uit Steins Radioactivity. Het is een hoog hee gehalte. just the misery. I know I need way worse than how I came here. I know I'm not blind enough for rock and roll, so I won't get Weet je toch, zocht deze Dwayne Steens het. Het is een hoge van. aan. Hey ho, hey ho, het is gezellig. Nou goed, dat is mooi als je een feestje hebt. En natuurlijk, de feestjes mogen sinds gisteravond ze weer losbarsten. En eh, grappig is dat het mondkapje is mogen af, maar je moet toch wel even anderhalf meter afstand houden. Ja, kom nou, op. Hoe zeg. kan je dan slijpen? Ja, slijp, slijpen. Dat deden we vroeger altijd op Jezus, man, dat is echt. Uh, de I'm Not In Love. Dat was echt zo'n heer, heerlijk leuk nummer. Oh ja. Ja. Dit is ja. echt. Dat is echt Platen dit, echt. Tenziesi I'm Not ja, In Love. Ik ga in november ga ik erheen, heen. Eindelijk. 10CC? Ik zou, ik zou april vorig jaar gaan. Oké. Okay. Nou, ja, toen kwam de corona, dus ging het ging nog steeds niet door. Red Holiday. Ja. En? Maar het lijkt me toch bijzonder om, uh, 10CC, om concert van hun mee te Je maken. Je weet waarvoor Tenziesi staat, hè? 10CC? Ik weet niet meer. Dat is gemiddeld uh, ja, de hoeveelheid sperma van een man. Nee. Ten cc. Ja. Gadvaar. Ja. Ga ik daarheen? Ja, precies. Kijk, mooi. Ik heb je van uit de dromen geholpen ja. dat het een stadje van vieze oude mannen zijn... die ah. gewoon proberen bij te verdienen. He, hebben ze nog werk afgeleverd, nieuw werk? Nee, we zijn gewoon lekker onze oude dag aan het vieren met oude meuk. Ja, heerlijk. Ja, sorry. ja heerlijk. Nou, ja, van, ja, nee, ze hebben we leuke heerlijk. platen gemaakt. En I'm not in love is wel een hele saaie, trage plaat. Ja, wat het was wel een heerlijke slijpplaat. Ja, dat Heb is jij waar. er nooit op geslepen? Ik geslepen, jezus. Ja. Ik heb erop geslapen, denk op ik. Op geschuifeld. Op geslapen heb ik denk Zet deze okay. meer op. Toen val ik misschien in slaap. Als we toch over slapen hebben... Maar wetenschappers waarschuwen voor een manipulatie van slapende mensen... Het schijnt dat wetenschappers waarschuwen deze maand voor een nieuwe ontwikkeling in de advertentiemarkt. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het nou precies van start gaat. Maar ze doelen vooral op het feit dat ze kunnen tegenwoordig de hersenen uitlezen. En dan laten ze zeg maar een man of een vrouw een appel zien. En dan kunnen ze in de hersenen zien wat daar gebeurt. En dan leren ze de computer. Dus kijk, deze vrouw of deze man ziet nu een appel en dat kunnen ze dan uiteindelijk ook weer oproepen... door allerlei dingen uh, te laten horen. En ze zeggen ook die speakers die in de auto... of in de, in de auto, maar ook in de slaapkamers altijd aanstaan... Weet je hoor, dat je iets kan roepen waardoor iets gaat gebeuren... of dat er een plaatje wordt gedraaid. Die staan altijd aan. Uh, die kunnen ook zeggen allerlei geluiden laten horen... waardoor je ook iets gaat dromen. Dan kan je bijvoorbeeld een hamburger gaan dromen... zoals het plaatje staat hier. Of uh, je kan gemotiveerd worden om toch die reis te boeken. Of bijbelteksten. Yeah. Ja. En ze moeten, het is, het is allemaal nog, dit jaar gaat het over reclame, maar dit is ook uiteindelijk, kunnen ze, mensen kunnen ze adviseren. Maar als het zover gaat dat ze de hersenen kunnen opdracht kunnen geven, dat ze niet alleen adviseren, maar dat je ook dat gewoon gaat doen. Want als ze toch dingen kunnen uitwerken. Een soort hypnose, weet je, in plaats van uh, klein beetje beïnvloeden. Omzeilen ze de hele stap van beïnvloeden, maar laten ze gewoon het uitvoeren. Dus dit is een uh, hellend vlak, zeggen ze. Het is 5 voor 12. En als dit doorzet, en iedereen werkt eraan, hè? ik heb natuurlijk ook zo'n boek gelezen. Die, die uh, Israëlische man die naar de, naar de toekomst kijkt en een visie zegt, iedereen werkt aan om zijn product op de markt te krijgen, om onsterfelijk te worden. En iedereen werkt aan producten en uiteindelijk komen we het feit dat, we, ja, dat alles mogelijk is, dat we dingen uit kunnen lezen, dat we oud kunnen worden. Dat we, nou, en dan zijn dit soort dingen, ja, dat kan je niet tegenhouden. Want er is altijd iemand of een bedrijfje die er geld aan verdient. En er zijn altijd mensen die denken van nou, ik wil het wel eens proberen. En voordat je weet, staat het in elk huis, maar het is toch wel makkelijk. Ja. En ik, word, ik word er rustiger van als ik dat ding aanzet. Want het beïnvloedt mijn dromen. Ja. Dan blijf ik op het juiste pad. Maar hoe weet je inderdaad of het de juiste dromen zijn die ze aanleveren? Daar zal wetenschappelijk dat onderzoek dan. naar worden gedaan. En dat wordt dan nog geadviseerd door de zorgverzekeraar. En die zegt van, het is allemaal wel leuk dat je vrije dromen hebt. Maar ik zie dat je toch heel veel onrust geeft. En slaap, je slaapt slecht. Je presenteert weinig. En uh, ik, ik adviseer toch om dit, dit tijdens je nacht op te zetten. Hmm. Anders gaat de premium hoog. Zo, zo krom wordt dat, denk ik. Oh, ja, dat zeker? is een painful world. Zeg maar, geef me dan over. Het is echt het beste. Als jij geniet. Eh, wat, zegt, wat zei die grote visie, visionairs ook alweer? In 2030 bezit je niks, maar je wordt wel gelukkig. Oh ja, nee, dat is wel prima. Loop aan de hand. Want Bezit, bezit is niet het uh, hoe noem je dat, uh, de garantie voor geluk. Nee. Hoe vind je dat? Vind diep ja, hè? Klinkt die? Ja, die is ook wel weer diep. Nou goed, we moeten naar het feit natuurlijk dat ook ja, dat. We, we willen allemaal een geluksgevoel hebben. En ja, dat willen, We willen geen drugs dus, voor gebruiken natuurlijk. Nee, maar je kan je ook chocola voor gebruiken. Maar je moet pijn lijden volgens mij. Echt, dat pijn lijden is wel een onderdeel van uiteindelijk het geluksgevoel weer te hebben. Hmm. Denk je niet? Dus ja. je moet soms verkeerde beslissingen nemen. Maar uiteindelijk weet ik, oh, maar dit was een goede beslissing. Oh, dat was zo anders dan toen. Oh, weet je nog? Ja, dat weet ik ook. Het zat zo'n shit. Denk jij zo over je dingen die je gedaan hebt? Want Was het een goede beslissing? En, uh, ja, dan heb ik dat weet... ooit eerder gedaan? Denk, denk je dat allemaal? Ja, dat is oh, Dat vind ik wel veel, wat je denkt dan. Bij mij is het eigenlijk vrij zen. Ik, soms uh... denk je bij jezelf van, oh, dat had ik echt, dat had ik niet moeten doen. Weet je, dat is niet zo slim, maar daardoor heb ik dat wel gedaan. Hmm. Daar leer je toch van? Of ja, uh... uiteindelijk wel. Ja dat, ja. ja, dat is wel de bedoeling. En dat probeer je dan ook overgeven aan je kind. Dat je denkt van ja, nou goed, soms moeten ze ook even een fout maken. Ze dus even onderuit gaan. <lacht> goed. Nou, Even een diepzinnigheid. Ik heb je helemaal lang ja, een ja een e wel. eigenlijk wel, ja. Doe hem even, doen even een, een moppie muziek, dames en heren. Ah, mooie is, Maus. Ik zat te wachten op nieuwe platen. The Golden Casket is nieuw, is nieuw werk. Het is weer een beetje vaag en daar hou ik van. Zeker. Lee van Leiden. Doe hem licht lichtje. Werp wat nieuw licht op de zaak. Wordt wat duidelijker misschien. Niet te vaag. People live in homes made of Leaves from Houses are colorful, made from wax crayons. My friend's place is remote control, but she don't know. Ja, die zijn al een tijdje bezig. Althans, het is eigenlijk één persoon. 1993, Isaac Brooke, The second. Die is 1993 actief. Brak door in 2004 met zijn vierde album, Good News for the People. En eh, het bekendste werk wat ze eigenlijk wel uitgebracht hebben, is natuurlijk wel deze plaats: Float On. Ja, voor de underground liefhebbers weten dit wel. Het is redelijk toegankelijk dit jaar. Ja. Maar ook met Jack White hebben ze muziek gemaakt. Of heeft hij muziek gemaakt. Dat was niet onverdienstelijk kan ik je vertellen. Echt leuke muziek. Marius Mouses en het heet Lief A Light On. Het is zaterdagmorgen hier. Is het licht lang al lang aangegaan. Uren geleden al. Zeker. Goed, wij kijken de wereld in. Ja, we hebben in. De, kortste, de kortste dag gehad. Oh, is dat zo? Ja. Is dat de, de kortste nacht, zeg maar. En dus nu gaan we weer terug naar, naar, naar richting kerst al over een half jaartje. Oh mijn maar god. Maar ook dus naar, naar langere nachten. Okay. Het, het is wel zo dat enorm vroeg die vogeltjes en die meeuwen. Oh. Die beginnen dan zo te schetteren en te doen. Ja. Dus dat, dat is dan weer fijn van de wind, dat je dan langer donker is. Maar is geen er mij, mijmer over de winter. Nou, nou <laughs> mijmer, ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, Lopend hebben we nog een maand en hopelijk mooi weer. Hè? Ik bedoel, het is nog niet eens juli. Nee, precies. Uh. Ho, heb je hem weer shit. Ja, hou oh, even lekker op. Oh, gek. ja, maar ik, ik hoop wel dat deze kerst leuker gaat worden dan vorig jaar. Oh, ik ben het allemaal vergeten, Wim. Ja, daarom. Ja, het gaat, echt toch gaat, snel gaat sowieso worden. leuker worden, hè? Ja, ja. zeker. Maar uh, ja, de kroegas zijn weer open. En ja. dan, dan krijg je natuurlijk ook weer dat, uh, dat uh, vrouwen toch wel uh, lastig gevallen worden... door mannen uh, aan de bar en zo. Ja. Maar er was een barman in Florida... die, uh, die heeft dus twee vrouwen geholpen. Want uh, hij had het idee dat ze lastig werden gevallen... En uh, hij, ga, hij deed er net alsof hij de dame en haar vrienden de rekening gaf. En daar stond op, uh, die, uh, er stond op van: uh, valt hij jullie lastig? Als je lastig van die griezel... gooi je haar dan over je andere schouder, op het briefje. En uh, de vrouw die uh, werd lastiggevallen, die volgde het verzoek op en ze, de, de man heeft dus gewoon gezorgd dat die man uh, eruit werd gehaald. Wereldnieuws dit. Er gebeurt anders nooit. Nee, het is wel leuk. Wereldnieuws toch? gewoon. Gooi je haar over de linkerschouder... En toen uh, werd, ze, uh, werd ze bevrijd door de barman. En de barman met, ging met twee lekkere chickies ging hier naar huis gewoon. Oh, dat is de yeah, druk, die vriend van Het is gewoon een hem. wingman, geen die te last valt. Ja, het is gewoon een vriend van die, van die barman. Die regelt het gewoon elke keer. En die barman zei, oh. hé, hey, jongen, chickies, ik heb dit gewoon even geregeld voor. Ik heb die gast gewoon oh. op de bek geslagen gewoon Volgende week weer. Ja, volgende week weer. Maar dan ben ik de barman, hè? Jazeker. Ja, ja, op de beurt. <gazie> ja. nou, ik moet wel lachen, want uh, nou, ik was toen ooit in, uh, in de kroeg. En toen was er wel een barman. En ja. daardoor ik, voelde ik me heel veilig. Want er waren, uh, mensen waren daar een beetje aan het uh, klooien. Een beetje agressief. Ja? En, en die, die gast achter de bar, die springt gewoon zo over de bar heen. Oh. En die kwam van, eruit. En hup, ze werden zo eruit uh, gehaald. En, en ik had echt wauw. <tie> Hier voel ik me veilig. Yes, zeker. Ja, dat is wel zo. Doe maar even een rondje voor de hele... Nou, voor bar dan, achter Achterbar Dat wordt even Nee, je moet, je moet die barman gewoon wat bestellen en een enorme voorgeven. geven. Ja, ja. Ach. Nou goed, als je eigenlijk bestelt voor het hele kroeg, is je ook wel blij, denk ik. Ja, dat is ook wel uh... zo. Nou ja, die barman is vaak in dienst, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Over, ja, ik heb ook wel eens een barman gewoon echt een gast gewoon naar buiten zien slepen. En echt onderaan de kerk echt een paar stoten hebben oh. Echt dat je denkt, zo. Oh, oké. Okay. was wat frustratie, wat je net coördinat wel rommelen met je vrouw boven. Was het niet helemaal goed gegaan? Dat je nu even klaar bent. Uh... Nou goed, maar goed, vies hij vies. was ook wel heel vervelend, die gast, hoor. Dat ja. was heel vervelend, ook gewoon in de kroeg. Ik kan me voorstellen dat je even denkt, even twee slagen erop. Even, zeker ja, weten dat hij niet van terugkomt. van die mannen, die zijn gewoon echt, die kunnen gewoon geen drank hebben. Dat, dat is het nee. gewoon. Ja, goed, ik vind dat ja, nog steeds. Ik bedoel, dat daar niks tegen gedaan wordt. Vorige week hadden we het ook al fijn dat de vrouwen zich gewoon wat niet zo uitdagend meer moeten kleden. Ik bedoel, Je roept het op jezelf af. Natuurlijk, dat is ook klaar. Gewoon. Dat je jezelf moet bewijzen dat je zo mooi bent, dat je een mooi lichaam hebt. Het is allemaal klaar? Het hoeft allemaal niet. We weten het wel. We kijken het wel op Facebook hoe je het eruit ziet als je dat wil laten zien. Maar dat hoeven we niet in de kroeg te zien, maar er komen allerlei narigheid op je af. Doe het dan niet, weet je wel. We moeten nou ja. toch naar wat maatschappij. Uh, Klinkt wel een wet, wat je? Ja. Nou, nou, ik merk het aan mijn eigen kinderen dat ze zeer conservatief zijn. Oh. Echt. En dan in de stad zijn jij, de meestal conservatiever. Jouw dochter conservatiever. gaat ook uh, met een kooltrui de, de kroeg in. Nou, die zou je niet echt treffen met een uh, wild rokje of een dingst. En mijn, ja, mijn zoon, oh. weet ik niet, mijn zoon... Nou, die zou ook niet zo gauw in een korte broek rondlopen. Dan moet het wel echt warm zijn. Dus ik merk van de nieuwe generatie... en vooral in de stad, Pruits. conservatief preuts... daar is echt in, op het platteland is het nog wat wilder. Terwijl vroeger was dat volgens mij andersom. Was volgens ja. mij op het platteland was het heel conservatief. Want de buurt praat dan over je, weet je. Want iedereen kent iedereen... Nou, daar is het een stuk losser dan in de, in de, in de stad, hoor. In de stad. Misschien komt het mm. ook door de socia social media... dat alles wordt gemonitord. Dat zou ook nog kunnen. Maar het viel me echt op. Ik denk, jeetje wat. Wij hebben be be bereikt met het vrijheid. Alles kan. Hè? Vorige week zondag was het nog de gooide borstenvrij. Ja. Dat, dat probeerden we <lote> weer. Worstedag. Pas niet meer in deze tijd. Ik klaar. Niemand zit te wachten op dat oude lichaam van je. Echt niet. Hou mee op. Ook dat nieuwe lichaam niet. Goed. Nou, zo weer deze wijze les weer. Doe er iets mee. Dankjewel. Ja. Ik voel me weer helemaal knap. <laughs> ja. Echt, dat had ik nodig. Elderbroek dansend. Niet te wild, hè? Dat kunnen wel even lustgevoelens opwekken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Just It's on my Keep taking on my body I didn't want no bodies to use took the pressure off She said you want my body I just want the healing off. It's taking on my body So keep taking on my body Ik denk even dansen op deze vroege morgen. Is misschien helemaal niet zo vervelend. Zeker. Nou, straks onder andere natuurlijk een stukje geschiedenis. We kijken weer de wereld in. Wat speelt zich af op... Uh, het is natuurlijk weer 26 juli. En ik moet zeggen... Nou, ik vond het uh, niet vervelend om te lezen. Er waren weer een paar opmerkelijke dingen. Jazeker. Ja, leuk. <coughs> Goed. Maar ik heb dan mijn aantekeningen dus weer heel slim thuis laten liggen. Oké. Okay. Dat is zonder dan van je tijd ook, hè? Je ja, je ja je te dat lezen daar en... ging ik dus wel heel laat naar bed. Maar ja, het is niet ja. anders. Ja. Ik had nog wel een uh, nieuwtje. Want we hebben het natuurlijk zeker over die... Uh, dat gedoe met Hongarije natuurlijk, met die wet. Oh ja. Maar nu, uh, het schijnt dus dat bij bijeen, Haarlem... die heeft een vrouw uit het bestuur gezet... vanwege dat ze heteroseksueel was en wit. En wit, dat vond ik ook heel raar. En, uh, oh, maar bijeen is natuurlijk... Is, die wordt gerund door natuurlijk Sylvana Simons. Ja, maar deze ja. Is dus een ledenvergadering is een bestuur verkozen... waaronder Els Holdhuis. En zij is in het dagelijks leven secretaris... bij het COC in Kennenberland. Heteroseksueel en oh. blank... Oh ja. En dat nam de selectiecommissie niet dus Holdhuis moest wieberen. Ze hadden liever een transgender vrouw in het bestuur gezien. En Er zijn dus gesprekken gehouden ja. met Holdhuis om, uh, om te zorgen dat zij uh, eruit zou gaan. Ja, nou, ze is eigenlijk niet wat er over kwam, want ik omarm het streven van de partij naar volledige gelijkheid, ongeacht de ras of geaardheid. Maar dan dus zie ik een ontwikkeling die me best zwaar valt. Wij willen een ledenpartij zijn, maar de leden maken dus nog niet de dienst uit. Dat is wel bijzonder. Ja, goed, is dat, moet je ook zo, zo, zo, zo maar zien? We, nou, we, we hebben een toneelstuk. We, zoeken, we willen eigenlijk een, een vrouwenrol. En uh, dan komt de man en zegt: Ja, maar ik wil, die, ik wil die vrouwenrol spelen gewoon. Ja, maar we zoeken een vrouw. Is dat hetzelfde dingetje niet hier? Want zij, zij zit in die uh, COC. COC, daar dus zit ze als secretaris bij het COC Kennemerland. Ja, maar ze is heteroseksueel. Ze is heteroseksueel en blank. blank. En we hebben liever een donker iemand. Ja, dit is, dan krijg je positieve discriminatie We Ze liever een transgender vrouw gehad. Ja. Ja, nou, die heb je ook niet zo, Maar Ik bedoel, uh, het komt wel meer in het nieuws... maar het wil niet zo zeggen dat uh, drie van de vier mensen transgender zijn. Nee. Dus dan wordt er niet bijzonder. meer gekeken naar de kwaliteit... maar er wordt meer gekeken van, nou, het moet in... Uh, het plaatje passen, want ze moet iets uitdragen wat ze. Ja, nou, ja, ik vind het ook weer discriminatie een vrouw ook nog. Ja, het is eigenlijk weer een discriminatie van een vrouw. Ja. Maar nou, eigenlijk ook weer niet. Want. Nou ja, dit is. Ja, maf, dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat zal vaker gaan gebeuren waarschijnlijk. Omdat ze toch. Ja, ze willen vrouwen op meer posities uh, krijgen. En ook transgender mensen op uh, bepaalde posities krijgen. En dan moet je ja. andere mensen. Ja, ja die, die uh, krijgen nog geen voorrang. Die maar, dus ik vind nou. juist al heel goed dat er dan uh, een vrouw uh, is. Maar misschien door Salfana Simmons, Dat ze dan uh, hebben van nou we willen juist geen vrouw. Want die vrouwen die bijten zich te veel overal in vast. Dat Hè? is ook weer waar. Ja, ja mannen kunnen wat meer Maar ik heb wel respect voor die Salfana. Want ik vind wel de manier waarop zij zich uitdrukt. Ja zeker. En sinds zij in de kamer is. En hoe zij dan uh, inderdaad op het... Uh, Spreekgestoelte plaatsneemt. Ja, uh, was... Mooi stukjes tekst ook met Rutte. De laatste tijd komt ze wat minder in beeld. Maar echt die keer dat ze echt uh, met Rutte in de bot was, dat was echt mooi een stukje uh, ja, televisie. Ik heb echt wel haar. respect voor haar. U, u denkt dat ik geïrriteerd ben? Nou, dat moet u me eens meemaken als ik geïrriteerd ben. Ja, dat is dit niet. Dat is echt niet anders. Het is gewoon vasthoudend. Ja. En vrouwen zijn dan weer heel vervelend als ze vasthoudend zijn. En mannen zijn, die komen voor hun mening uit. Ja, doorzetten. Ja. Echt doorzetten. <laughs> Yeah. Oké, okay, laatste plaatje voor 9 uur. Na 9 uur geschiedenis. For shit like the Marians, Calling you back. I do me like, that. You do me like that? When I wake up. Down. It's a song and not a breakup. I'll see